Twee uur. Renate Evers met het NOS-journaal. Op de Filipijnen zijn waarschijnlijk meer dan duizend mensen omgekomen... door de orkaan Hayan. Dat meldt het Rode Kruis dat reddingswerkers in het gebied heeft. De orkaan heeft veel schade aangericht in de Filipijnse stad Tacloban. Zeker 80 procent van de stad is verwoest. Zouden de ergste verwoestingen zijn sinds de tsunami in 2004? Twee artsen van het AMC in Amsterdam gaan onderzoeken of kinderen die via IVF zijn verwekt op latere leeftijd extra gezondheidsrisico's lopen. Er zijn aanwijzingen dat IVF kinderen vaker aangeboren afwijkingen hebben, dat hun bloeddruk hoger is en dat ze gemiddeld zwaarder zijn. Mogelijk hebben die kinderen meer kans op diabetes of hart- en vaatziekten. De onderzoekers gaan onder meer kijken naar de omstandigheden bij de bevruchting en de gezondheid van de ouders. Een theatermaker die gisteravond gewond raakte tijdens een repetitie in Parijs is overleden. Gisteren raakten 15 medewerkers gewond bij de repetitie van een komische musical over de Franse revolutie. Een deel van het vuurwerk dat in de musical zou worden gebruikt ontplofte onverwacht. Vier gewonden zijn er nog slecht aan toe. Een man uit Sneek heeft zijn rijbewijs moeten inleveren... omdat hij met 150 km per uur langs wegwerkzaamheden reed. Het gebeurde op de A32. Toen de politie hem aanhield bleek dat hij zelf ook wegwerker is. Hij had zijn oranje veiligheidshesje nog aan. Bij wegwerkzaamheden geldt altijd een lagere maximumsnelheid... om de wegwerkers niet in gevaar te brengen. Uit onderzoek van FNV Bouw bleek vorig jaar... dat een kwart van de wegwerkers maandelijks een gevaarlijke situatie meemaakt. Het weer, nog een enkele bui, maar ook geregeld zon en het is zo'n 10 graden. Later vanmiddag raakt het overal weer bewolkt en volgen er stevige buien. Morgen vooral aan zee nog een enkele bui. Elders veel zon bij een temperatuur van zo'n 10 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB ah, Verkeersinformatie. Het hele weekend zijn er werkzaamheden op de A1 richting Amsterdam. Tussen Barneveld en Hoeverlaken staat nu 4 kilometer file. Tot maandagochtend vroeg is alleen de parallelbaan bij het knooppunt Hoeverlaken open. En er is één rijstrook open op de A9 richting Alkmaar door werkzaamheden. Tussen Akersloot en het knooppunt Kooijmeer staat ook 4 kilometer. Een autobrand op de A12 richting Den Haag. Tussen Zoetermeer en het knooppunt Prins Klausplein 2 kilometer file daardoor. Want er zijn twee rijstroken dicht. Dit is Radio 1. Tros Autoshow. Presentatie Bas van Werven en Carlo Bransen. Ja, en welkom bij de Tros Autoshow, het autoprogramma op Radio 1. Ik ben Bels van Werven, naast me Carlo Brandsen, hoofdredacteur van Karels Magazine. Ja. Tegenwoordig ja. bekend van televisie. Goh, wat was je. <lacht> Prominente beeldbaanig, maar... Hè? Ja, en dat terwijl je maar net fijn? een kwartier geleden vertelde dat je, je niet eens gekeken hebt. Nee, nou, ik heb je, nee dat is niet waarop. waar. Ik heb gekeken, maar zonder geluid. Dan. Oh ja, zonder geluid, ja. ja ik ken die daar mooi ja, daarom. Daar gaat het ook ik om. Ging om, om. moet een jasje. Alleen gek, daar stond je als hoofdredacteur maar Niet als presentator Tros Autoshow. Nee. Ja, Waarom nou dan... ja, ja, ja, ja, je moet het afwisselen. Nou ja, dan, daarom dacht ik, ik laat het geluid uit. Want bij brandpunt, ik was ook bij brandpunten een paar weken ja. daarvoor... en daar was het hoofdstuk de met SE erachter. Ja. Dat is de nieuwe Franse gast. <laughs> de zieke, de zieke versie ja. ja. We hebben een mooie gast en een onverwachte gast. Eigenlijk denk ik Onverwacht. dat niet. Nou niet veel mensen zullen Pim van de Jacht kennen. Hij okay. is baas van het Ford Research Center in Aken in Duitsland. Uh, de Europese R&D uh, uh, van, uh, van, uh, van Ford. Uh, welkom meneer van de Jacht. De Europese research. Europese research. Ja, dat zeg ik. Dat zei, wat zeg ja. ik dan? Niet research in development, ja, maar development, development is in Keulen en in, uh, in Londen. Oké, okay, puur research, research, dat is wat ja. jullie doen. Hè? Uh, wat doen ze daar, veiliger maken van autos? Nou, Daar gaan we zo uitgebreid mm. over praten, wat er dan precies uh, uh, gebeurt. We hebben een rijpressie, we gaan rijden met de Mercedes-Benz S-klasse, de Neue. Ja. Een soort vliegtuig, de S400 Hybrid. Ja heel ja, mooi hoor. Een mooi bak. Gaan we naar het autonieuws? We gaan naar het autonieuws. Ja. Tenminste, laten we beginnen met iets leuks. Uh, nou, in, uh, ik ga er even heel snel doorheen. Vind je het goed? Ja. Um, allereerst, Wien, als, als je nou even stiekem wil kijken naar auto's die je niet kan betalen. Ja. Dan moet, je, dan moet je dit weekend even naar Leusden. Want daar zit tegenwoordig de importeur van Lamborghini en Bentley. Ja. Bij POM, op het terrein. Hm. En die hebben een show. Ja, zij noemen dat anders. Zij noemen dat natuurlijk een pre-owned uh, days. De pre-owned days. Want het gaat natuurlijk om Lamborghinis en oh. Bentleys. Nou, uh, er, staat er, Bentley. er, staat, ja, er staan er een stuk of twintig. Ja, daar komt toch geen hond op af die een Bentley wil gaan kopen? Denk ik dan. Nou, weet ik niet. Nou, weet ik niet. Je, weet je, je hebt, je hebt natuurlijk hoor. verstandige mensen die zeggen... doe er mij maar eentje met 1600 kilometer op de teller. Ja, maar... en, die dan, en die dan een ton minder kost. Ja, maar dat ja. zijn toch mensen die dit soort auto's kopen. Die zijn toch gewoon zo totaal crisisvrij. Ik sprak er laatst een. Ik sprak er laatst één. Die, die was er bezig. Die was ja, er mee bezig. Ja, nou, okay. ja, ja, ja. In ieder geval, er staan er twintig auto's en ze lopen. Het is, het is nou niet zo dat je denkt van... ik ga mijn slag slaan als gemiddelde Nederlander. Want de goedkoopste is 65.000 euro. En de duurste is 240.000 euro. En maar 65.000 euro, dat is toch best nog een flink bij tje Dan koop ik. je een Bentley voor. Dat bedoel ik. ik. Pre-owned ja. days bij dus uh, kijken. Begrijp. in Leusden. Ik ben al geweest. En? Er zit niks voor mij bij. Oh, maar, uh, maar dat heeft met de, puur met het geld te maken. Te goedkoop. Hoor. Ja. Dan <laughs> hebben we een... Uh, ja, laat ik het zo zeggen. We hebben er al vaker over gehad. Het, het, het volatiele aandeel Tesla. Hmm. We gaan het er zo... behoren horen zo, ook nog heel eventjes uh, Vincent Evers... in een quoteje. Maar jongens... Pff. Laat je niet gek maken met Tesla. Hè? De, de, de, het aandeel is, is, is geëxplodeerd in waarde. En voor de mensen die, die, die, die uh, uh, zich kunnen permitteren om te spelen met geld. En er ook uh, per seconde streaming bovenop zitten. Uh, uh, prima. Maar de gemiddelde belegger laat je in godsnaam niet gek maken. Want het aandeel kan omhoog springen. En het kan ook weer helemaal in elkaar sodemieteren. Er is afgelopen week is er voor de derde keer een Tesla in de fik gevlogen. Nou, Dat heeft allemaal niks met de kwaliteiten en de veiligheid van die auto te maken. Maar je krijgt dan als merk wel de schijn tegen je. En er is nu ook nog eens een keer een accu tekort. Want Panasonic kan niet genoeg accu's leveren. Ja, dit is en dan dondert zo'n koers meteen even met 14,5% omlaag. Dat ja, en zijn dat... harde dingen. Het zal er misschien inmiddels wel weer bij zitten. Maar je moet wel verrekte goed hm. weten. Waar je mee bezig Ja, gaat. dat is interessant je Want daar zijn niet alleen naast dat er dingen in brand vliegen en op. Er is meer dan bij gebruikers. We hebben, je zei het al, Vincent Evert, die is gadgetfreak. En die heeft zo'n Tesla. En die heeft er nu ook wat ervaring mee. En dit zei hij in een filmpje op internet. I'm in mijn Tesla 10 minutes past 10. En my display is broken. I mean, the kilometers werken niet work anymore. De navigation is broken. De the, the wheels don't do anything anymore. Het kan still drive, maar het werkt. niet. dit screen, de big screen, works fine, Maar um, het is weer dat je display needs to be rebooid. En dat zijn Vincent Evers in het Engels op zijn site. Nou, vrij vertaald. Hij stond dus met een, een auto waarvan de elektronica gewoon de software er even ah, mee En dat is beroerd bij een Tesla. Want op dat, dat scherm wat, wat het dus niet deed. Alles is lotter. Alles moet je daarop bedienen ja. en zien en voelen en rekken. maar goed, weet je ja. dat, dat, dat mag, dat kan, bij, dat kan bij jouw Mercedes s klasse ook gebeuren natuurlijk. Nee, maar nou is het leuker, Jorn, hier is het zo pijnlijk. Onze, onze grote Jorn heeft gereden met de Tesla de afgelopen week en die heeft ook al een keer zo'n reboot toestand ja. meegemaakt en die hoort dat nu ook wat meer. Dus daar zitten nog wat kinderzietetjes ja. in die en Pionieren. dat is niet het enige. Hoor piepen de remmetjes, vocht in de achterlichten, stoelen die uh, niet helemaal lekker, uh, lekker, uh, lekker zitten, kwalere dat lubbert wat. Dus. ja, nou, nou ja, goed, laat okay geen gek maken. Nee. Ik zei het net al. En, en, en, en hij is, het is wel mooi. Het is, ja, het is hartstikke mooi. En hij is snel, maar je kan, weet je, je kan dit soort berichten allemaal niet gebruiken als je net ook weer bezig bent in Nederland om in Den Haag en Arnhem vestigingen te gaan openen. Het is ja. Het is, ik blijf het met zorg bekijken. Dan is de eerste Toyota waterstofauto in productie genomen. Althans, in 2015 dan bestart de serieproductie. En die auto die gaat een actieradius krijgen van minstens 500 kilometer. Dat betekent dus dat het grootste merk ter wereld... Ja? Of is Ford groter, Pim? Nee. Nog? nee, nee. Toyota is net groot... Dat hij gewoon nu op, in, op waterstof Wat gaan vooruit. inzetten. De, de, met andere woorden, vergeet al die verrekte laadpalen en zo. Die voor veel geld worden neergezet in Nederland. Want tegen de tijd dat Nederland vol staat, is het achterhaalde techniek. De Ford Kuga. Ja, zal de aanwezigen hier aanspreken. Krijgt een Titanium Plus topversie. Namelijk heel vervelend als je al je topmodellen, die vroeger volgens mij GIA heten. Ja. Als je die dan Titanium noemt en je gaat het dan nog meer opschroeven, dan moet je het dus weer iets op verzinnen. Dus dan wordt het Titanium Plus nou, op Had de QA. Had dat op genoemd? Dan? Nee, nee, nee. nee, laat maar. Moeilijk, hè? Ja, jammer. Ja. Uh, maar goed, je bent al een tijdje bezig vandaag, zullen we maar zeggen. Dat nou, is. die Titanium Plussen die zijn er vanaf 37.295 euro tot 53.000 235 euro. Dat moet een in Duitsland woonachtige fort executive als gigantisch veel geld in de oren klinken. Maar dat is het belastingstelsel hier. Dat ken de ik ook. Oh, je kent het ook. Okay. Uh, en dan ja, mijn schatje, de Jaguar F-Type coupé. Hij komt er eindelijk aan. Ja. Ik heb me altijd op de vlakte gehouden met de Jaguar F-Type omdat de auto namelijk één probleem heeft. Hij is open. Ja, en? en je weet, open auto's zijn hangplanten. Mm -hmm. En bovendien zijn het, kijk mij nou, auto's met alleen maar nadelen. Ja, en hangplanten zijn het. Omdat als je ze in de touw hangt, lang laat staan... dan gaan ze hangen, hè? Precies. Uh, Sint-Carlo. Maar, maar, maar los daarvan. Ja. Uh, la, la, uh, me een, la, laat me even los op het thema cabriolets. En we hebben de rest van de uitzending nodig. Zal we mm -hmm. doen? Er komt nu ook een, een coupé, coupé. Die boven je nog gewoon veel mooier is. En je hebt ook nog een beetje plek achter de voorstoelen. Wat je allemaal in die cabriolet allemaal niet hebt. Staat voor het eerst op de luxury fair in december. Hier in de Amsterdamse Rij. Maar hij komt er gewoon aan jongens. 340 pk, 380 pk. Of een 495 pk sterke V8. En wat kost hij? Weten ja, ja, Prijzen? Is Vanaf? Niet, Vanaf? Hebben ze nog nee. niet gezegd. Okay. Palais Het Loof voor de liefhebbers Gaat weer door. 21 en 22 juni in Apeldoorn. Mm -hmm. Daar komen we tegen die tijd nog een keer op terug. Nissan heeft zijn nieuwe Qascai ja. uh, geprijsd. Dus een in. nieuwe modellijke. Helemaal veel groter. Zo'n QA-achtige auto. Ja. Uh, dat segment is wel booming, jongens. Uh, tweede generatie. Komt in februari op de markt. Vijf centimeter langer geworden en 40 kilo lichter. Ik vond hem niet verkeerd. Nee, ik vind het ook mooi, op, mooi uitzien op de, ja. op de, op, op, op de plaatjes. Nou ja, weet je, daar hou ik het even bij. Voor het geval je dadelijk nog stilvalt. Dan kan ik er even soepel op inlopen. Ja. Een paar nieuwtjes. Pim van der Jacht, we zeiden het al, die is hier aan tafel. En onze gast, managing director van het Ford Research Center in Aken. Uh, ja, u geeft leiding aan het research team van Ford. Uh, uh, maar dan voor Europa. Ja. Is dat een veel kleinere entiteit dan in Amerika of in Engeland? Hoeveel zijn er? Nee, er zijn maar twee research centers: ja. uh, Detroit natuurlijk en, en Aken dan. En is dit een kleintje of is dit een is... 280 En mm -hmm. uh, Detroit om 1000 mensen. Ja, wat, wat, wat doen jullie? Aken is pas in 1995 gestart. Dus okay. dat is, uh, we zijn met 15 man begonnen in een klein bureaugebouw. En nu hebben we ons mooie eigen gebouw. Nu op 280 mensen. Nee, ja, ik, ik, ik wil weten wat u doet, maar sowieso. Hoe kan het dat er daar een research center zit en hier een research center? Nou, Waarom dat is toch van een... alles in één? Dat zou zin maken, maar je, je doet research ook vaak met toeleveranciers en ook universiteiten. Hm. En er is toch veel automotive know-how gewoon in Europa ja. bij de toeleveranciers. De grootste toeleveranciers, Bosch, Continental, zijn in Europa. Hm. En er zijn natuurlijk universiteiten, speciaal in Duitsland ook, met ontzettend veel kennis en, en heel innovatieve dingen waar je graag mee wil samenwerken en gebruik van wil maken. Maar jullie delen wel kennis met Detroit, neem ik aan? Vis -a -vis -a. Tuurlijk, het is helemaal afgestemd. Er werd flort eh, globale auto's en ook research globaal afgestemd. Ja. We doen research in veel bereiken, maar er zijn drie bereiken... waarvoor we eigenlijk globaal de, de verantwoording hebben. Dat zijn dieselmotoren, mm -hmm. de actieve veiligheidssystemen ja. en de onderstellen. Okay. dieselmotoren. niet heel erg met Detroit, natuurlijk. Want dat nee, is daar dat geen is nog uit. steeds niet. Uh, nee. Het wordt wat meer, maar het is ja. nog niet dat echt. Uh, uh, Diesel is Europa. Zo, dan maakt het ook zin ja. natuurlijk ook de research hier in Europa. En onderstellen zijn ook Europa, zou ik zeggen. Want het is ja, toch hoog, we... hogere, uh, ja. hogere eisen. Altijd wat innovatiever. Maar, de, de, nou liep ik laatst jullie PR-man tegen het lijf in Nederland. Mm -hmm. In het D. homberg mm -hmm. En die, uh, dat was op een beurs, een groene beurs was dat. En die zei van, weet je wel dat Ford... De op één na grootste, of twee na grootste, één na grootste logo uh, groene, uh, groene merk is met elektrificatie. De elektrificering electrification, of van, ja. ja, electrification. <laughs> ja. Wat hier eigenlijk nog in, in Europa helemaal niet is... He, je hebt een, een, een, een totaal onbruikbare en veel te dure Focus uh, Hybrid... maar verder is het niks. Terwijl in Amerika... Focus ook... Electric. Ja. De hybrids komen volgend jaar. Er komt een hele goede C-Max plug-in hybrid die okay. komt volgend jaar. Okay. Nee, maar de maar de, de het was natuurlijk de, de, de, maar... de volhybride... hybride, we waren natuurlijk direct na Toyota de tweede... die met, met uh, volledig hybride auto's kwam. We hebben ook vorig jaar meer auto's verkocht als Toyota in Amerika... Hybrides? hybrides. Okay. Maar die volhybrides zijn eigenlijk voor Europa, als je er echt naar gaat kijken, niet echt interessant. Mm -hmm. Gewoon voor emissies en verbruik. Dus onze cyclus uh, eigenlijk niet zo geschikt voor. Wacht die even. Dus, dus, natuurlijk met plug-in hybrides is dat weer een ander verhaal. Omdat je natuurlijk als je zo'n binnenstad inrijdt, kan je stukken echt volledig elektrisch mm -hmm. rijden. En dat is mm -hmm. natuurlijk grote voordeel van een plug-in hybrid. Oké. Okay. Oké, okay. maar dus wat u feitelijk zegt is van de, de hybrides zoals we die hebben en die goed zijn en die we hartstikke goed in Amerika verkopen, mm -hmm. heeft in Europa geen zin omdat we een andere testcyclus hebben. Ja. Okay. Nou, die andere testcyclus je, je, is gewoon veel meer hoge snelheid te rijden. Op het moment dat je echt autobaan gaat rijden en vooral wat hogere snelheden, dan sleep je alleen die massa mee. Ja. En je rijdt bijna tot nog volledig op die kleine verbrandingsmotor die dan echt. Op, op, op hoog vermogen draait, dan zie je ook de verbruik van die auto's stort echt in. Oké, okay, maar dat gaat maar even met, over. Maar dat betekent dus dat je hier beter een zuinige diesel kunt kopen dan dat ook. Dat is altijd maar gezegd emissies. een zuinige diesel met de emissies en, en de modernste filtertechniek is natuurlijk voor Europa eigenlijk. Voor CO2-uitstoot een... ja, eigenlijk... een meer optimale oplossing... als een volledige hybride. Ja. Ik wil even naar de actieve veiligheid. Ja, dat is, beter, nee, dat waardig waardig is hartstikke van. leuk. We kwamen een filmpje van u tegen. Uh, gemaakt door Bloomberg. De, de grote uh, financiële netwerkgigant. Mm -hmm. uh, waarin we een uh, uh, reporter van hen zien rijden... over een testbaan. Volgens mij in een focus. Ja. Die zelf objecten die midden op de weg staan met 100 km per uur even omstuurt. Mm -hmm. Zelfsturende auto. De droom van veel fabrikanten. Hoe ver zijn we daarmee? Daar zijn we heel ver mee. Uh, het, we hebben al de systemen natuurlijk die eerst als ze die auto zien... volledig in de remmen gaan. Maar het kan natuurlijk in situaties gebeuren... als die auto bijvoorbeeld achter een bocht staat... dat je niet voldoende remweg hebt om op tijd stil te staan. Ja. En dan kunnen we nu met sensoren eens naar achteren kijken... naar mogelijkheid kijken of er uh, een mogelijkheid is... dan als je het remmen niet haalt om eromheen omheen te sturen. Ja, ja. En dat is nu nog niet legaal. Het is verboden om nu actief van baan te wisselen en actief te sturen. Maar, maar vanwege... Aansprakelijkheid, Aansprakelijkheid wetgeving. is de Weense conventie, die dat niet toestaat. Ja. Maar het is natuurlijk doordat er veel gepraat over autonome auto's en zelfrijdende auto's en auto's die onder bepaalde situaties het overnemen van de bestuurder, mm -hmm. wordt natuurlijk heel erg gediscussieerd met de wetgeving eh, om, om die wetgeving te veranderen en ja. aan te passen aan de moderne technieken. Ja. Dus ter die tijd dat het echt in serie kan, dan zijn we vrij zeker dat dan ook de wetgeving aangepast ja, is. Ja. En dan kan je het zo uitrollen. Dus het is leuker dat er zijn meer fabrikanten bezig zijn. Eh, mm -hmm. Niet alleen alle fabrikanten. Neem ik Google bijvoorbeeld, die Jan zelf de auto's heeft. Mercedes is heel ver. U heeft systemen. Volvo gebruikt jullie systeem, volgens mij. Mm. Um, wat doen jullie nou anders dan andere merken? We doen niet anders. Alle kijken naar hetzelfde systeem. En alle merken hebben ook slimme ingenieurs. Wat bij Ford natuurlijk altijd is. Je bent vaak in een andere prijsklasse Zoals een Mercedes S-klas. Die bouwen die systemen nou. Om een beetje in de techniek te gaan. Die S-klas heeft voorin twee midrange radars. En een longrange radar. Dat is al een sensor set. Waar je al praat over 600 euro. Alleen aan de ruwe sensoren. Maar die hebben ook een klant die. Die voor zulke systemen een uh, meerprijs van 4000, 5000 euro betalen. Ja. Dat zijn natuurlijk geen systemen die realistisch zijn uh, voor Fortnite. In de, de middenklasse. Ja. Dus wij, wat, wat wij heel sterk kijken is hoe kunnen we zulke systemen uh, dezelfde functionaliteit aanbieden in, bij ons en dan voor een meerprijs van 500 tot 1000 uh, dus euro. Hetzelfde maar dan betaalbaar. Precies. Ja. Ja, dat vergt nog wel een aparte aanpak, neem ik aan. Ja, dat is ook een aparte aanpak. Mm -hmm. Maar het is ook natuurlijk vaak dat onze volumes... ook de prijs van sensoren sterk naar beneden brengen. Een goed voorbeeld is natuurlijk ons City Stop systeem Dat was, al, was beschikbaar in de dure Volvo's, in de, in de s klas Wij brachten dat in de Focus. En nu ook in de Fiesta en in de B-Max. Wij verkochten het eerste jaar in de Focus... hebben we meer systemen verkocht dan de hele auto-industrie samen. Ja. En dat is natuurlijk het effect wat je hebt... waardoor dan de sensoren goedkoper worden. Worden, uh -huh. Maar ook ineens dat veel mensen dat systeem uh, tot hun beschikking hebben. Het gaat nu heel hard. Want afgelopen week bracht Fiat het, het nieuws naar buiten. Dat ze zelfs in de 33 jaar oude panda. Dat ze daar nu dat city stop uh, kunnen uh -huh. inbouwen. Ja. Hè? Dus uh, overigens wel de nieuwe panda uiteraard. Ja. Niet die van 33 ja. jaar. Maar, maar in, die, in die klasse. Dit is wel ja. mooi. Want dat geldt ja. ook voor airbags. Hè? Die had je vroeger ook alleen maar een hele dure auto's. Het wordt allemaal steeds... Uh... Ja. Beschikbaar daarvoor. <laughs> ja, dat top, is top natuurlijk down. met de auto-industrie. Op het moment dat je hebt sensoren die nu nog duizend uh, euro kosten. Op het moment dat wij met onze miljoenen, miljoenen volumes staan. Dan zie je vaak die prijzen die gaan terug naar, ja. naar 20 procent. Wat ja. ze voor drie, dat vier jaar waar. waren. Twitteraar het Treinmachinist. What's in a name zou ik zeggen. Mm -hmm. Die vraagt waar gaat Ford ons mee verrassen in de toekomst. Zeg ja. over twintig jaar. Het is een, een vrij afstand. jaar vraag, maar de, man, de man heeft ook treinmachinist als. Nou, hij, als nee, maar wat, wat, wat ligt er nu op de tekentafel? Waar bent u mee bezig? Welke technologieën komen er op? Nou, we zijn natuurlijk met die zelfrijdende auto's bezig. Mm -hmm. We zijn ook met uh, waterstofauto's bezig. Geeft ja. ook al plannen voor serie-invoering. En dat gaat. Het is moeilijk. Als je twintig jaar geleden, als we dit gesprek hadden gehad... Hè, toen waren we al midden in Europese researchprojecten Prometheus. Prometheus. Ja. Er werden ook al zelfrijdende ja, auto's gedacht. Ja. En als we toen, na de afsluiting van dat project voor twintig jaar geleden... hadden we gezegd, oh, in 2013 rijden alle auto's. Ja, <laughs> en, en nu praten we er nog over dat het, ja, ja, ja, dat het nu in de komen. volgende generatie komt. Ja. Ja, maar ik begrijp dus dat... het is moeilijk in te schatten. Eigenlijk de auto-industrie, als je echt kijkt, ontwikkelt zich relatief langzaam. Ja. En Je gaat steeds een stap, maar het is allemaal stappen die je maakt. En niet dat ineens uh, auto's gerevolutioneerd worden. Dat maar de, de, de, de aandrijving de, de, totaal anders is. Of, uh, de autonoom rijdende auto en de waterstofauto. Dat zijn wel, denk ik, belangrijk. Ja, maar die waterstofauto en... gaat wel komen. Maar die gaat ook niet alle benzine- en dieselmotoren van de markt verdwijnen. Nee. Wij, wij zien ook lang op de lange duur misschien... Uh, met voldoende waterstofinfrastructuur... Mm -hmm. schatten we... 20% misschien mogelijk. Okay. Maar, maar niet meer. Nee? Het hoofddeel gaat toch altijd nog de, de klassieke ja. verbrandingsmotoren. En, en, en waarom, waarom geen waterstof? 60 of 70 procent? Want dat is wat we nu allemaal denken. Hè? Ja, wat ik zeg, de infrastructuur is één ding. Waterstop blijft toch gecompliceerd. Hè? Het is heel moeilijk op te slaan. Ja. Dus het heeft ja. één groot nadeel. Het is het kleinste moleculaire element om ja. te Het ja. Is dat heel vervelend als je auto twee maanden parkeert en je tank ja, het is leeg? leeg. Ja. Ja, ja, ja, ja. Zelf ja, ja. leeglopen, het ja. Ja. Erin, ja. Het is moeilijk te vervoeren. daar komt er ook nog bij. En, en, en, Licht explosief. tank. Uh, Nee, dat eigenlijk niet. Dat, oh. dat wordt heel erg verwaard. Als je, als je genoeg volume krijgt en je steekt het aan, dan wel. Maar het is ook zo vluchtig dat het moment dat je lek in je tank hebt... en het vermengt met zuurstof, dan, wordt, dan is echt. het al in een concentratie... waar het niet meer kan ontbranden. Okay. Okay. Dus het is, eigenlijk, het is altijd het idee, je parkeert hem in een vrij kleine garage... die slecht... Uh, Geventileerd. geventileerd is. En dan zou die tank leeglopen. Dan, dat is het theoretische geval waar waterstof gevaarlijk zou kunnen worden. Ja. Maar dat wordt al vrij theoretisch. Nee, nou, je hebt gewoon een Nagasaki-achtig. Je weet erbij. vroeger ook, en ook in het buitenland nog, hoeveel mensen paniek hadden van LPG-auto's ja. in, ja, ja, ja, ja. in een garage Zeker. te parkeren. Dat, dat zie je nu ook niet meer. Nee, maar zie ik, nog... luister, ja. ik, ik heb een deel van mijn middelbare schooljeugd in België mogen uh, uh, doorbrengen. Daar was het mode om zelf LPG-installaties aan te, aan te leveren. Leggen in je ja. auto, want dat was allemaal maar niet heel verantwoordelijk. Mensen gaan <laughs> <Maar> geen <laughs> zelf waterstof installatie nee, nee, nee, nee, nee. Nou, maar ik, nee, maar het was wel aardig dat je dat ik me toch tenminste twee huizen in het dorpje Achel herinnerde, die toch volledig ontzet waren, omdat de LPG-installatie uh, toch minder ja. goed bleek ingebouwd dan mijn huld. ik wil, ik wil even naar andere, andere systemen, dat is wel ja, Ik vind het wel, ja. dit is wel. 20% waterstof uh, ja. uh, aandeel niet meer hè. we denken allemaal van dat gaat over over 15 jaar rijden alles is, op waterstof. Er is nu nog geen brandstof waarvan we zeggen dat dat gaat alles overnemen en de gaan de, de, de, de battery electric vehicles uh, gaan dat ook niet worden dus de, ook wat we nu zien ook in de verre extreme bat, uh, accu technologieën zien we nog niet dat dat we daar naartoe gaan hoor. nee nee nee interessant ja, we gaan over andere technologieën zometeen praten met Pim van der Jacht. Die zit hier, manager director van het Ford Research Center in Aken. Onder meer over uh, de, uh, technologie om te kunnen zien of een uh, bestuurder een hartaanval gaat krijgen. Of gaat het, krijgen. Ja, ja, bijvoorbeeld. Of hem ja. krijgt. En wat je ja. daarmee doet. Uh, maar eerst gaan we eens even rijden met een, uh, met een ander hybride product. Mercedes-Benz S400. Helemaal elektrisch. Dames en heren, dit is een belevenis. Wat een apparaat. Das Haus schakelt nu zijn motor in. Want we rijden met een Mercedes S-klasse. De nieuwe S400 hybrid elektromotor. Die elektromotor, daar kan je dus een beetje mee rollen. Die zorgt voor iets lager verbruik. En toch hou je dan een auto met ruim 300 pk... uit een 3,5 liter V6. Ja, een kleine motor. En werkelijk met alle toeters en bellen die je maar kan vinden. We hebben de limousine meegekregen, de verlengde... Mercedes S-klasse. En dames en heren, achterin is het een boudoir. Kussentjes aan de hoofdsteunen achterin. <laughs> en al jaren is dit het testbed voor Mercedes... om te laten zien wat ze kunnen. Dingen die wij gaan tegenkomen in latere types. En niet alleen in de auto's van Mercedes. Want, weet u nog, de zelfspannende gordel, de airbag. Allemaal innovaties van Mercedes uit Duitsland. Hier zitten ook weer... Gadgets in nieuwe filosofieën die we straks in andere auto's gaan terugvinden. Nou, bijvoorbeeld een systeem waarbij twee ogen kijken naar de road surface. Het zijn eigenlijk de eerste stap op weg naar volledig zelfsturend rijden, waarbij je niks meer hoeft te doen. Tot 40 km per uur kan het ding als je als je handen loslaat, de auto voor je volgen in een bocht. Dat doet hij gewoon. Kijk, hoor dat nou eens: 3,5 liter V6 en dan is het wel hybride. Maar voordat je twee weet rijden, 106,8 seconden van onder 100, dat kan hij ook. Ja, en begrens op 250 km per uur. En het mooiste is, deze kost vanaf 94.000 euro. En als je dan een beetje aankleedt, deze verlengde is er vanaf 101.000 euro. Maar als je hem een beetje aankleedt, kost hij ineens 130, ruim 130.000 euro. Sterker nog, bijna 140.000 euro. Maar zit er elke toeter en elke bel op die u hebben wil? En wat heb je dan? Een auto die goedkoper is dan een vergelijkbare Lexus President 600h. Om maar wat te zeggen. Een Japanner die duurder is dan de Mercedes S-klasse. Ja, er is wel wat gebeurd hoor daar in Duitsland. Ze zijn er wel op een hele goede manier aan het kijken hoe je de concurrentie een stap voor kan blijven. En kennelijk kunnen ze dat zo efficiënt dat ze goedkoper worden dan hun grote concurrent uit Japan. Ik vind het knap. Wat een spectaculair goede auto. En eigenlijk is dit een best buy. Is dit het kerstcadeautje van Mercedes? En dan zou u zeggen, ja, kerstcadeautje van werven. Kom op, dat ding kost een ton. Ja, dat weet ik. Maar het rijdt ook wel heel erg mooi. Poh. Wel lekker hoor. Hey. Ja, natuurlijk is het lekker. Zuppertaxi. Het is overigens wel even in dat segment, s klasse even los van die hybrides. Maar je denkt, jongens, het is crisis. We moeten allemaal een beetje op het geld letten. Ja. We moeten niet te veel verspillen. Nee. Maar die Duitse drie merken, Audi, Mercedes, BMW, ze zijn weer in een, nou, in een bijna wetloop. obscene Ja, groter, dikker, mooier. Onvoorstelbaar. Maar als je het ziet ook met schermen. De nieuwe technologie, het druipt aan alle kanten eraf. Ja, nee, maar dat, dat is technologie, dat is prima. Want het zijn technologietrigger voor ja. hun merk. Ja. Maar het is gewoon een, een, een hele ordinaire, keiharde pk-race ja. tegenwoordig weer. Want dan heb je de Audi S8 en die levert nu alweer 560 pk. Ik ben, nog, ik ben een, een oude man, dus ik weet nog dat die dingen 450 pk hadden. Slechts. Zit inmiddels op 600, 650 pk. Mercedes komt nu weer met een S, uh, Huppeldepub, AMG, whatever. En die zit alweer op 630 pk. En, nou, je kan erop wachten dat BMW weer met een M6, weet ik het wat, gaat komen. 1000 pk. tegen de 700 ja, ja, ja. het, het is weer als van oud, jongens. Mm -hmm. Er is gewoon die crisis lang over. Althans, als de Duitse merk gaat. Terug naar pinverjacht. Ja, eindelijk. Ja, wat andere technologie, ik zei het al eventjes voordat we naar de Rijnpressie gingen, nieuwe technologieën, ook die kijken naar die bestuurder die achter het stuur zit, heel actief, uh, wat ik zei al ja, de, de, de technologie die kans op hartaanvallen bij bestuurders kan verlagen, Maar moet ik dan aan denken? Daar niet de kans verlagen, no, maar... we, we kunnen meten, we kunnen een volledig cardiogram meten, door de stoel, we hebben inductieve platen in de stoel, zes stuks, uh -huh. en meten een volledig elektrocardiogram en dat kunnen we dan eigenlijk door onze connectivity systeem opsturen naar, naar een dokter of een arts of je, je eigen arts. Er zijn tegenwoordig ook online bedrijven die analyse kunnen doen. Ja. En dan krijg je een rapport terug uh, in wat voor conditie je bent. Ja, het dus je, hoeft ook, je hoeft ook niet meer naar dat scan. Uh, nee, dus eigenlijk, uh, wij, wij kijken altijd waar consumer, trends naartoe, waar consumer trends naartoe gaan. Mm -hmm. En het milieu was een trend, maar die hype zien we langzaam wat naar beneden komen. Ja. En we zien heel veel interesse in health en well-being nu. En mensen gaan meer en meer geld in hun gezondheid uitgeven heel veel het verkopen van bloeddrukapparaten uh, en zo die uh -huh. stijgt exponentieel. Toen dus zijn we als research gaan kijken wat kunnen we daarvan in de auto aanbieden. Want natuurlijk mensen brengen vaak twee drie uur per dag door in hun auto. Zo wat kan je daar met die twee drie uur nuttig doen of Ja, in de stoel dus van de dokter. Dan kan je plaatsen s'morgens dan ja. ontbijttafel even een paar elektroden op te plakken en je cardiogram te meten. Ja, of Kan de... je nu gewoon in de auto? gaan ik, ik, ik heb <laughs> wel eens geschreven over de toenmalige nieuwe Mercedes stoelen. Van het enige wat hij niet doet is het. Controleren van je prostaat onderweg. Ja. Maar dat, dat is dus ja. gewoon. Ook onderweg. Ja. Daar komt het eigenlijk op neer. Hè? Ja. Ja. Dat is ja. natuurlijk die interesse van klanten. Maar het andere is, we zien gewoon uh, dat mensen in de toekomst tot over 90, ik denk dat er binnen ook, ook nog wel mensen over 100... in onze generatie nog gaan rijden. Nou, dat, Omdat dat, ze natuurlijk binnen... langer leven, veel ja, gezonder blijven. Dat, dat is... En die mensen, een heel groot gedeelte van die mensen... zal een soort van hartafwijking hebben. En die kunnen best wel interesse. Plus voor de veiligheid brengt natuurlijk wel. Als we die controleren. Ja. Maar de, de, de, Het sluit mooi aan op een vraagje heel kort nog even... van Marco Oosterveld via Twitter. Vraag eens aan voort. Wat betekenen de ontwikkelingen waar jij mee bezig bent... met die slimmere auto's voor de weginfrastructuur... Van de toekomst. Want dat is natuurlijk zo. Er gaat enorm veel veranderen als je het zo hoort. Als ik jou zo hoor. Ja. Nou, voor de infrastructuur is natuurlijk altijd nog de hoop. als die auto's echt autonoom gaan rijden. dat je die auto's gewoon heel dichter om elkaar gaan rijden. Ja. maar de, Dat kan natuurlijk pas, in, dat kan pas als je echt een groot allemaal. gedeelte of heel, al die auto's die ja? systemen hebben. Ja, en die denken. overgangsperiode gaat natuurlijk moeilijk zijn. Ja. En als je een, een groot gedeelte of circa 30% van de auto's kan zelfstandig rijden, ook op hoge snelheden, ga je dan een speciale baan aanleggen voor die auto's. Dat zijn ja. natuurlijk allemaal vragen die, die, waar niet de auto-industrie alleen een antwoord op heeft. Dat de wetgeving en de mensen die, die, die de wegen bezitten, die moeten daar natuurlijk ook een, een mening ja. over ja. hebben gaat eigenlijk totaal op de schop als ik het als ik ja. zit door te denken dankzij ja. dankzij uh, jullie ja, ja. Nou, tijd de een te stoppen. In ieder geval voor van vandaag. Ja, nou Pin van de Jacht, hartelijk dank voor je komst. Uh, ja, de studio-managing director van het Ford Research Center in Aken. Volgende week, dan zijn we er niet. Dan wordt er gevoetbald. Nederland speelt dan een oefening land tegen Japan. Dan gaan we sowieso winnen. Dus uh, ja, ga dan even lekker een beetje kijken naar wat er verder gebeurt in de wereld. Wij um, hebben we gewoon vrij, hè, volgende, ja, volgende week. Ja, zijn dan. de week daarna oh. zijn we er uiteraard. Wel weer geheel geladen op 23, 23 november is dat. En tot die tijd ontzettend veel plezier. Zometeen opium. Maar eerst naar het NLH-journaal Gert Geert Kluk. Tot volgende week. Dit is Radio 1. Op de Filipijnen zijn waarschijnlijk meer dan duizend mensen omgekomen... door de orkaan Hayan, dat meldt het Rode Kruis... dat reddingswerkers in het gebied heeft. De orkaan heeft veel schade aangericht in de Filipijnse stad Tacloban. Zeker 80% van de stad is verwoest. Het zouden de ergste verwoestingen zijn sinds het tsunami in 2004. Landelijke politici voeren vandaag campagne... in het kader van de herindelingsverkiezingen in Friesland en Zuid-Holland. Veel landelijke politieke partijen beschouwen deze verkiezingen... als peiling voor hun populariteit. Premier Rutte is onder meer in Leeuwarden. Daar kan hij PvdA-leider Samson tegenkomen... net als zijn collega's van de ChristenUnie en GroenLinks. Een man uit Sneek heeft zijn rijbewijs moeten inleveren... omdat hij met 150 km per uur langs wegwerkzaamheden reed. Het gebeurde op de A32. Toen de politie hem aanhield bleek dat hij zelf ook wegwerker is. Hij had zijn oranje veiligheidshesje nog aan. Uit onderzoek van FNV Bouw bleek vorig jaar... dat een kwart van de wegwerkers maandelijks een gevaarlijke situatie meemaakt. En dat zijn hoofdpunten. Dit is Radio 1. Opium, het cultuurmagazine van de Aafrika. Jan Mom. Welkom bij Opium vanuit het krankcafé van het De La Mar in Amsterdam, waar je van harte welkom bent om de uitzending ook bij te wonen. Een uitzending propvol kunst en cultuur. Tania Cross, die popmuzikanten Arias liet componeren. Ingeborg de Rode over de vraag wat 35 jaar IKEA voor design heeft betekend. Connie Jansen over Connie Jansen danst. Kees het hart over Gunberg, Justine Leclerc en James Bond. Carrie Tefse in de bus naar Flashdance. Schrijver F. Starek over zijn moeder kok Jonathan Karpaatjes over koken zonder pakjes en zakjes. Harm Gosling Kuyper, die kunstmuzikaal verklaart. En de 80 seconden van Laura Them. En, zoals altijd, live muziek Molly and Me. Jojo, let me know when you're feeling down You want me to come home, home I'll be there when you call my name Yes, I will come Jojo, let me know when the dream stops. Gotta make sure it won't. Don't hesitate to call my name and I will come. Miss Molly en me, zij verzorgen de muziek tijdens deze opening. Wilt u reageren op de uitzending? Dat kan opium.afro.nl. of Twitter ons. Hashtag OpiumAfro. Opium's culturele nieuwsoverzicht. Een ongelofelijke vondst in Duitsland deze week. 1400 kunstwerken met een waarde van ongeveer 1 miljard euro... werden aangetroffen in een doorsnee appartement in München. Gaat onder andere om schilderijen van Picasso, Chagall en Matisse... die rond de Tweede Wereldoorlog door de nazi's geroofd of verboden werden. De werken waren in bezit van de zoon van natiekunsthandelaar kunsthandelaar Hildebrand Koerlit. Hij werd aangehouden met een grote hoeveelheid cash op zak. in de trein naar Zwitserland. Toen kreeg de politie argwaan, zegt NOS-correspondent Wouter Meijer. Ik kwam erachter dat hij nergens geregistreerd stond. Hij had wel een appartement, maar stond daar niet ingeschreven. had geen pensioen, had geen ziektekostenverzekering. Was intussen 80 jaar. Dus men dacht, daar klopt iets niet. Hoe komt die man aan al dat geld om, om van te leven? De fonds werd al twee jaar geleden gedaan en al die tijd stilgehouden. Daar is in Duitsland veel kritiek op voorstellen dat mensen soms tientallen jaren hebben gezocht naar dingen waarvan ze wisten dat hun familie het in bezit had eh, en dat vaak op eigen kracht en op eigen geld met advocaten en detectives aan het opzoeken zijn. In ieder geval de afgelopen twee jaren van die zoektocht hadden veel mensen zich kunnen sparen als ze hadden geweten dat het gewoon in een grote loods in München bij justitie ligt. Wouter Meijer, de kunst is wat smerig maar verkeert verder in goede staat. In Zweden zijn plannen voor een emancipatie -kijkwijzer. Daarbij wordt gekeken of films wel vrouwvriendelijk genoeg zijn. De hoogste status is een A. Om die te krijgen moet een film aan de volgende voorwaarden voldoen. Ten eerste moeten er twee vrouwen in zitten die een naam hebben... Dus anonieme versus en sekretarissen stellen niet mee. Ten tweede moeten die vrouwen in een scène over iets anders praten dan de mannelijke hoofdpersoon. Dus alle Lord of the Rings, Star Wars en op een na alle Harry Potter films vallen af. Ook veel Nederlandse films halen dit test trouwens niet, waaronder het gehele oeuvre van Paul Verhoeven. Agatha Christie is gekozen tot de beste misdaadauteur ooit. Bij een verkiezing onder 600 Britse vakgenoten kwam haar boek The Murder of Roger Ackroyd als winnaar uit de bus. In het boek uit 1926 komt voor het eerst de figuur Hercule Poirot voor. Christie zei ooit dat ze als kind was gaan schrijven uit verveling. But I found myself making up stories and acting the different parts, and there's nothing like boredom to make you write. Gaat de Christie. Tot de beste misdaadserie werden de Sherlock Holmes boeken van Sir Arthur Conan Doyle gekozen. Andere boeken die hoog scoorden waren The Silence of the Lambs van Thomas Harris en The Long Goodbye van Raymond Chandler. Beide werken zijn succesvol verfilmd. En tot slot Nederlands trots in Amerika. Een nummer van de Nederlandse Tessa Rose Jackson wordt sinds deze week gebruikt voor een reclame van Google in Amerika. Now I See is te horen bij het spotje voor de nieuwe telefoon van de softwaregigant. Oké, okay, Google, show me my wedding weddingfoto's. Jackson is er niet rijk mee geworden in één keer, maar ze zegt wel de kosten van haar laatste album er in één klap uit te hebben. I had a dream. Tot zover het Opiumnieusoverzicht. Dit is Opium. Als David Bowie en comedian Eddie Izzard een liefdesbaby... hadden kunnen maken, zou deze Sven Ratske heten. Dat schreef het Parool over de Duits-Nederlandse entertainer. NRC noemt hem sexy en volgens de Gelderlander... is hij de enige mannelijke diva van Nederland. Ratske is vaste gast bij festivals als Boulevard en de Parade. En deze week ging zijn show Diva Diva's in première... in het De La Mar Theater hier in Amsterdam. En Opium was erbij. Jo Braak hekken. Actrice Les Snooy. Manuelek Jeroen Krebee. Ernst Daniel Smit. Paul Hanen. Frans Wijs. Ja, Frank Boeien. <laughs> ja, boeien. Oh, nee. Toet bekend Nederland was aanwezig bij de première van Sven Ratzke's Diva Divas in de Lamar. Did you miss me? Die gekleed in brons en glitter van Frans Molenaar. En hakken van Jan Jansen is gekleed in. Tien klassiekers van divas op het podium brengt. Diamonds are forever. They all I need to please me. They can stimulate and tease me. Leave in the night. I've no Tijdens de pauze van de première mag ik even in de kleedkamer van Sven Ratske komen. Kan dat wel? Haal ik je nu niet uit de concentratie? Ik, ik, ik ben helemaal de klus kwijt. Nee, helemaal niet. Helemaal niet. Want ik ben nu uh, natuurlijk uh, on speed, SDC. Dus ja, dat vind ik alleen maar fijn. Dus. De show heet Diva Diva's. Kun je die naam uitleggen? Ja, wij hebben, of ik heb uh, tien uh, diva's uit de 60's gekozen. Waar ik denk dat zijn echt de diva's. Dus ik begrijp hem nu. De diva diva's. Exactly, ja. Precies. Niet de gewone diva's. Nee, de, de diva diva's. Diva -divas. Ja, want ook, uh, weet je, de, diva, de term diva heeft iets negatiefs. Maar dat is helemaal niet. Want diva is natuurlijk goddelijk. Dat is echt iemand die zich dus eigenlijk bijna opoffert uh, voor de mensen met haar of zijn passie. So the only one. Dat is toch geweldig? Dit vind ik het mooiste van, van de avond. Dan krijg ik een, een bos bloemen van Lisbeth List van tevoren? Nou, dat vind ik toch wel heel erg bijzonder. Wel een beetje een chique bos van een echte bloemist? Of, yeah, uh, nee, je geen merk. Ik ben niet echt. van een tankstation. <laughs> ik ben <het> gewoon jaloers. <laughs> Lisbeth List, ik zag net uw bloemen staan in de kleedkamer. Het is zo fijn uh, als je bloemen krijgt. Dan, dan, word je, dan weet je dat hij dat geliefd is. Je komt vroeg in de kleedkamer en dan staat er opeens bloemen. En dan denk je: hoe? Oh, wow. Dat geeft warmte. Ik, ik heb hetzelfde. Als ik dus voor de voorstelling. In, uh, in de kleedkamer kom. En er staan bloemen zo. En dan denk ik. Oh, mijn avond is nu wel goed. Look me over closely. Tell me what you see. Jeroen Krabé, kunstenaar en acteur. Wat vindt u van Sven Ratzke? Het is iemand uit een andere epoch. Uit een andere tijd is hij. Ja. Hij doet een soort entertainment wat niet meer bestaat. Regisseur Frans Wijs. Ik heb altijd een soort vreemde heimwee naar het nooit gekende Berlijn... waar mijn vader in de jaren 20 en 30, uh, begin 30. Uh, en ik heb het gevoel dat ik dichter bij hem kom als ik best fan ben dan ooit. Dat is precies wat ik bedoel. Het is een andere epoch. Het is iets wat niet meer bestaat. I don't get over anxious, cause I'm not... Iedereen weet van de cabarets uh, tussen de Eerste en de Tweede Wereldoorlog in Berlijn. En de vrijheid die er was destijds, die door de nazi's in 1933 een kopje kleiner is gemaakt. En dat, eigenlijk dat dansen op de vulkaan wat er toen was tussen die twee wereldoorlogen... Dat vertegenwoordigt hij. Een ongrijpbaar wezen is het. Is dat ongrijpbaar? Misschien ook de verklaring waarom hij bij het hele grote brede Nederlandse publiek toch niet zo bekend is? Nee, dat is alleen maar omdat hij nog niet zoveel gedaan heeft in Nederland. Meer niet. Nee, nee, nee, nee, nee. Hij zou eigenlijk in een populair televisieprogramma ala la De Wereld Draait Door... zou hij eens moeten optreden, zou hij een liedje moeten doen en dan is hij op één klap is hij beroemd. Sven Ratske in het Dalemar in Amsterdam. Voor meer informatie die is te vinden over bijvoorbeeld zijn toerdata... op sven-ratske.com. Tania Cross, daar gaan we zo mee praten over haar project. Zie jij jezelf eigenlijk als een diva-diva? Uh, ja. Dat is heel naar heel ja. <laughs> want... Um, uh, het, het woord diva is uitgevonden voor uh, zingende uh, vrouwen. En dat ben je. En, uh, en het is een van de oudste beroepen. Ja. Um, waarbij we dus gewoon staand ons brood verdienen. Ja, er zijn ja. ook altijd mensen die het die op een of andere manier... een beetje onbescheiden vinden om dat van jezelf te zeggen. Maar dat is onzin. Het is, het is echt onzin, want um, uh, ja goed, uh, je zingt en je staat daar. En uh, je wordt aanbeden, dus uh, klaar. Dus gaan we naar de volgende diva. <lacht> Miss Molly, ook een vrouw, en die zingt. Emmy, daarnaast muziek, kortom. Got some books for you to borrow Got a coat for when you're cold I've got my feet for you to follow Don't you wanna know how we'd be growing old Take a left, take a right Take a turn every time We're in need of a different place to stay Don't be scared, we'll survive I've got a lunchbox by my side If you wonder, I'll say What's on the menu today? Got a bike for us right on I've got this hand for you to hold and I've got a heart you can rely on don't you wanna feel a simple life that's real take a left, take a right, take a turn every time we're in need Different places stay. Don't be scared, we'll survive. I've got a lunchbox by my side. If you want, I'll say what's on the menu today.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 Klein Wittenburg en Helge Slikker, oftewel Miss Molly en Me... ritmisch begeleid door Dave Menkehorst. Mijn volgende gast houdt van Brugge slaan. Ze studeerde ooit cum laude af aan het Utrechts Conservatorium... stond op grote operapodia in Parijs, Wenen, Salzburg, Keulen, New York. Deed afgelopen seizoen mee aan Wie is de Mol. En nu heeft ze een album, dat heet Crossover, opera Revisited. En voor dit project vroeg ze bekende Nederlandse popmuzikanten... als, schri als uh, schrijver van aria's op basis van bekende opera's. Tania Kroos, waarom? <laughs> waarom? Nou, ik, ik, heb een, ik heb een missie... en dat is um, uh, uh, kla muziek, uh, klassieke muziek weer populair te maken. En, um, uh, want ik ben van mening dat uh, alle um, ja, muziek uit de geschiedenis... laten we het maar, maar dat noemen, muziek uit de geschiedenis... en niet per se klassieke muziek. Muziek uit de geschiedenis die is, heeft overleefd waren de hits van hun tijd. Puccini, Ferdi, die hebben gecomponeerd... voor het volk van hun tijd. En dat was toen ook populaire muziek van hun tijd. Dat het werd gewoon hoorde... op straat gezongen, bij wijze van spreken? Nou, ik, nou dat, er was gewoon muziek. Er was geen radio, dus mensen moesten naar de muziek toe. Ja. Dus schouwburgen in, uh, um, uh, overal waar er werd gemuziceerd... werd er dus natuurlijk ook muziek gemaakt ja. en gecomponeerd. Maar is het, is het wat je zegt? Ik wil het weer populair, of populairder maken. Is dat hmm. nodig dan? Ja. Want, want? Er zijn, want er is heel veel keuze nu. Er is heel veel keuze. En als je dan uh, um, uh, zegt... Oh, uh, ik, ik, ik zing mensen die mij niet kennen. Ik ben opera-zangeres. En eerst, uh, omdat ik uit Antilles kom, dan kijken ze heel raar op. Huh? Hoezo? Nog steeds, echt waar? Nou, degenen die dat niet weten, vinden dat nog wel een curiositeit, ja. Oh. Okay. Ja. En, uh, ja, maar dat kan, dat kan ja. toch? Ik bedoel, dat kan. Ja. Maar, um, maar er is een bepaalde uh, uh, ja, lading eraan, hè? klassieke muziek... oh, we gaan of zeppen of we gaan in slaap vallen. Of ik ben dan uh, veel te jong of het is iets voor ouders. Maar, maar is dat, ik bedoel, want dat is misschien voor een deel altijd wel zo geweest... Hè, dat sommige mensen daar niet van houden... Maar, maar heb jij het gevoel dat dat erger wordt dan? Dat klassieke muziek minder populair wordt? Nou, uh, in het kader van hoeveel er wegbezuinigd is in de klassieke sector, ja. En daarom is het nodig... Om, om klassieke muziek weer populair te maken. Nou, het is eigenlijk... Um, uh, vind ik dat uh, uh, componisten... Uh, hedendaagse componisten... en dat dan, dan noem ik dus iedereen die nu muziek componeert... Ja. die hebben natuurlijk de keuze... En in wat voor instrument zij gebruiken... om zich in te uiten. He, je kan natuurlijk een bandje hebben... En net zo leuk zoals uh, Miss Molly en Me hier... maar je kan ook een groot symfonieorkest hebben. Ja. En um, nou is dat natuurlijk... Um, um, naar mijn smaak gewoon uh, veel leuker. Uh, <laughs> Zo'n groot symfonieorkest. Ja, ja, omdat je natuurlijk heel veel verschillende kleuren en emoties en dergelijke... Maar dat dan, gebeurt uh... toch nog wel veel? Daar wordt toch ook nog veel voor gecomponeerd? Ja, zeker. En dat, dat zing ik ook. Ik zing ook ja. heel veel en hedendaagse muziek en, uh, um, en hedendaagse opera's. Maar ik moet eerlijk toegeven... het is dan niet zo dat die melodieën dan bij mij onder de douche... wanneer ik dan uh, he, in mijn vrije tijd ben, blijft hangen. Aha. Aha, het is daar niet zit zo... er wat in. Ja? <laughs> ja. Het is niet toegankelijk of populair genoeg? Nou, het is meer... Um, uh, ik, ik kan het uh, heel makkelijk omschrijven... Um, uh, uh, muziek dat wordt gemaakt voor de nek naar boven... of muziek voor de nek naar beneden. En hey, hey, jij zoekt nu meer... Muziek voor de nek naar beneden, jou, ja. <laughs> ja. En hoe ben je ja. te werk gegaan? Want je hebt dus een aantal ja. mensen uit de popmuziek benaderd. Dat klopt. En ik heb hun een, een, een soort scriptie opgestuurd... van waarom vind ik klassieke muziek nou zo leuk? Waarom vind ik het geweldig? Waarom vind ik opera geweldig? Yeah. Want ik ben wel een product van, um, uh, van dat ik het heb geleerd. Ik kom niet uit een klassieke muziek uh, van muziekfamilie. Je hebt je zelf, of, uh, heb je dat ja, aangemeten? Ik, ik heb het ontdekt yeah. en dacht, wauw, dit is geweldig. Maar dus hoe reageerden ze dan? We, joh, ik, ik maak popmuziek bij mij, moet je niet wezen? Of? Nou, ik heb eigenlijk uh, um, uh, in die scriptie duidelijk gemaakt... van uh, hoe mooi eigenlijk... Um, uh, yeah, de, opera en klassieke muziek is, ja. door het onder, onder te verdelen in vrouwenarchetypes, de, de verlaten vrouw, de, de, de, de slachtoffer... de, de heks, de, de, de mannenverslinder. En dan dat, en dan de, de, de beste vertolkers daarvan. Agnes Balza, Renata Scotto, Maria Callas. Je hebt er ook grootste, voorbeelden aan toegevoegd. Ja, voorbeelden ja. zijn heel veel natuurlijk ja. te vinden op YouTube. Ja. En dan nee, doe je die voorbeelden erbij. En ik, ik zei, laat je inspireren. Ook, ook door dit uh, uitermate mooie opera En kom terug met iets moois in jouw eigen stijl en dan in een vorm van uh, uh, commentaar op die opera... of uh, een alternatief einde, of een andere aria voor Kwartom, de sopraan. Ja. Je, je bent heel vrij, doe er wat mee. Er ja. hebben veel mensen gezegd uiteindelijk, ik, uh, we doen het. Ja. Een van de eerste die je hebt begrijp ik... was producer Rijn Ouwehand, bekend ja. van Kane, de band, en Snijders, En die heeft samen met Marinus van Goederen van de band Balladeur... Ja. het nummer Mea Culpa uh, gecomponeerd. Ja. Laten we even naar een stukje luisteren. Thank mm. you. Klassieke luisteraars herkenden misschien al iets... van de Franse componist Debussy. Al, want van vergoederen die componeerde een alternatieve aria... van uh, zijn uh, Pelea's en Melisande. Precies, als u opzoekt, uh, derde acte tweede scène... zijn de eerste noten precies hetzelfde wat in de partituur staat. En daar zijn ze op doorgegaan. Zij, ja. zij hebben dus enthousiast uh, meegedaan. Waren ja. er ook mensen die zeiden, ja, we doen het niet? Ja, uh, ja. Zoals? Ja. Nou, um, um, dat, dat, dat, het is moeilijk voor mij om uit te leggen wat ik precies wou. Hè? Ik, uh, ik wou bijvoorbeeld dolgraag ook vrouwelijke componisten. Niet gelukt? Het is mij niet gelukt. Wie heb je benaderd? Ik heb uh, Miss Montreal benaderd. Ik heb Anouk benaderd. Uh, Velofsky benaderd. Oh ja? Yeah? Uh, ook niet? Maar die, die wou wel, maar het kwam uiteindelijk toch niet op tijd binnen. Oh, oh <laughs> ze, ze zijn gewoon luider ja. of trager. Nou, ik heb ook gewoon heel vaak moeten trekken. Ja? En, uh, van, uh, nu moet het wel echt komen, uh, want de, de plaat moet echt op tijd ook eruit. Maar jammer, dat dus ja, is niet gelukt. Maar het geeft wel weer perspectief om dan misschien een volgende Vervolk. plaat met alleen maar vrouwelijke componisten te doen. Ja. Hoe heb je, want je hebt het gedaan, de nummers begrijp ik, zijn bewerkt door Bob Simmerman ja. voor Symfonieorkest. Bob is de echte held uh, in, ja, in dit uh, geheel. Ja, Bob heeft uh, een, uh, het popliedje, als het ware, dat van hun kant afkwam en, en dat werd dus met hand opgenomen. Bob heeft het dus die brug geslagen en voor symfonisch orkest gearrangeerd. Yeah. En dat was ook heel spannend. Want dan moet je natuurlijk ook heel goed met elkaar praten: van wat wil je en hoe wil je het bereiken. En, uh, want die componisten konden dat wel steeds aangeven. Van nou, nu ga je aan de haal met mijn nee, ding? Of niet? Nee, nee, nee. Oh. Juist. Ik wou juist dat de componisten het dan um, hun, hun lied uh, zo uh, indienen. van oké. Okay, ik ben hier uh, goed en blij mee. Mm -hmm. En daarna niet meer horen totdat het af is. Oké. Okay. Ja. Of dat voor hun ook ja, een omdat, was. Omdat um, ik die blik van, van Bob... En omdat Bob echt natuurlijk snapte wat ik wou bereiken... en dat is een crossover van pop naar klassieke muziek... dat die dan moest gebeuren, maar Bob was daarvoor verantwoordelijk. We gaan er nog een voorbeeld luisteren. Uh, in dit geval van Lucky Vons de derde, oftewel Otto Wiggers. Uh, waarom heb je hem trouwens gevraagd? Want ik denk bij hem he, al helemaal niet meteen een opera. Nou, ik ben, ik ben ontzettend gecharmeerd van zijn, van zijn stem... en dat net daarnaast dat hij dan altijd wel is uh, bij het zingen. Okay. En uh, dat geeft me ja bij het luisteren is het voor mij, die, die zo geschold is om zuiver te zingen... een soort bevrijding van mijn oren. La Traviata is het uitgangspunt voor het nummer Rebiba dat hij maakt. Geschreven uh, door Lucky Fons in ja. het Nederlands oorspronkelijk? Ja, in het Nederlands oorspronkelijk. En uh, tijdens het opnemen van dit nummer, ja, bekte het gewoon niet bij mij. Nee? Nee, dit is wel, dat was heel raar. Het orkest had ze ook zoiets van: nou, moet dat nou? Dat, het, het was alsof ik dan ergens in, in, in de jaren 50 bleef steken en mijn uitspraak. Ik, ik snap er niks van. En toen zei uh, onze dirigent uh, Julian Hempel: waarom vertaal je het niet in het mens? Kijk wat er gebeurt. En had dat heb dat ik ging dus in de middag een gedaan beter. en dan. Boop, daar was die. Ja. ja. Het, het is. Uh... Nou, nee, nog maar één voorbeeld. Dat is wel zo leuk, eigenlijk toch. Ja? Uh, Huub van der Lubbe, heb ja. je ook gevraagd namelijk. Ja. Omdat, ja, je hebt het over Nederlands. Ja. Uh, en dat liep dan niet bij die ja. uh, Lucky Fonds, maar, maar bij hem Maar bij liep het wel. Ja, het wel. Uh, het is net hoe het dan gecomponeerd is, wat voor toonhoogte het heeft. En uh, ja, hoe snel de, de teksten dan uh, zijn. En um, deze juwelenaria van Huub is prachtig geworden. En ik vind het een machtig nummer. Ja. Voor geen goud. Voor geen goud, hup van de lubbe uh, een alternatieve juwelenaria voor Faust, maar dan met ballen, zei hij. ja. <laughs> ja, ja, er is niks uh, zweverigs aan. En uh, Marguerite, in het verhaal uh, van Faust, die uh, ziet een juwelendoosje en denkt: oh, wat leuk, juweltjes. Oh, ik wil ze allemaal aandoen. En uh, in, in onze versie zegt ze, wat, juwelen? Voor geen goud. Niemand gaat mij zomaar verleiden met, uh, met uh, goud en diamant. Nee hoor. Het gaat mij om de echte liefde, zing je daar? Ja, de echte man. J jij maalt niet om juwelen. Nee. <laughs> nee. <laughs> Ook in het echte leven, niet? Nee, niet echt, nee. nee. Je bent geen, uh, hoe heet dat, diamonds are girls best friends? Nee, toch? Dat, nee, dat, nee. Dat, nee. Dat is... Sinds ik weet van blood diamonds en dergelijke, denk ik, laat ah, maar. maar. Ja, een ander aspect. <laughs> ja. het, het is dus uiteindelijk de enige Nederlandstalige som. Ja. Het al, om dit, omdat het toch minder prettig zingt? Nou, ik heb de componisten de vrijheid gegeven... om uh, in de taal te componeren wat zij dus uh, mooi vonden. Of dat zij dan zelf vonden van... hé, hey, hier kan ik me goed in uiten. Mm -hmm. en, uh, en gezien uh, er in de klassieke muziek ook in alle talen worden gezongen... ja, het was voor mij een, uh, in die zin niet een, een moeilijke opgave. Welke nee. compositie ligt je het meest dicht bij het hart? Oh, dat is heel moeilijk te zeggen. Ik heb... Uh... <coughs> Sorry. Ik heb een, een, een zwakte voor, uh, voor, me, voor het eerste nummer, Mea Culpa. Want dat is het eerste nummer die ook uh, binnenkwam van de componisten. En toen had ik, ik was toen ook uh, hoogzwanger van mijn tweede kindje. Misschien waren er heel veel hormonen bij betrokken, maar ik moest zo ontzettend huilen dat ik dacht van. hè? hè. Ze snappen Daar kwamen het, alle Ze emoties snappen los. Het. ja. Wat ik dan eigenlijk bedoel. Ik, ja. ik, de schoonheid van waar, waarom ik dit vak uitoefen... is, um, is niet alleen um, van, uh, van, van, uh, van de afgelopen uh, 100 jaar... maar van de afgelopen 400 jaar. Hm. Ik heb 400 jaar hits om uit te kiezen. Hè? Ja. Dus, en ik wou zo graag nieuwe hits. Misschien is het ook heel egoïstisch hoor. Want sopranen hebben meer hits dan mezzo-sopranen. <laughs> dus ik wil gewoon meer hits je voor wilt, mijn eigen ja, ja, ja. stemvak creëren. Maar denk je dat dit ook de hits gaan worden die de mensen... Dan toch meer inderdaad de concertzalen in zullen halen? Nou, ik hoop van wel. Ik krijg ook al de vraag of er bladmuziek van is. Dus ik ben heel goed aan het nadenken om ook de bladmuziek ervan uh, uit te brengen. Mm -hmm. Omdat ik dan toch dan het, voor mij het plaatje compleet is in het, uh, in het kunnen bijdragen aan de repertoire. Dan bereik je wat je wilde. Ja, ja, absoluut. Ik ben heel benieuwd. Ik hoop dat het je lukt. We gaan het met je mee hopen. En ik dank dat je hier hebt willen vertellen over crossover Opera Revisited van Tania Cross verschenen op het label Challenge Classics. En we gaan ook op tournee, hè? Dat ook. Ja. Vanaf 8 januari op de Nederlandse podia in uh, Vredenburg zie ik hier. Leidse Rijn, Utrecht en 29 december uh, een special over jou op de, Afro ja, op TV. de Avro TV. op de Goed, dankjewel, Tania Kroos. Alsjeblieft. Zo direct gaan we verder natuurlijk met Opium. Onder andere Conny dansen Jans over How Long Is Now. Schrijver F. Starik over zijn nieuwe roman Moeder Doen. Een boekrecensie van Kees het Hart. En conservator Ingeborg de Rode over 35 jaar IKEA Nederland. En natuurlijk Miss Molly en Me, zo direct ook weer live muziek. Allemaal te beluisteren op radio 1, Maar ook te zien als je hier gewoon langskomt in het lamar Theater in Amsterdam. Tot zo dus, naar het nieuws van drie uur. Avro. Sport op Radio 1. Vanavond om 7 uur de Eredivisie. divisie. Go Ahead Eagles. De voorzitter daar is hij dan. Ja, Groningen. is gewoon. Schopt dat bij Punk dan de bal de goal. Utrecht Draait even weg is dan twee tegenstanders spelen. ado Cambuur. Het strafschietgebied van voor. De gaat die deem. Ja. En ook Wereldbeker schaatsen in Calgary. We proberen het verschil goed te maken. En West langs de lijn vanavond van 7 tot 11. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.